Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 76, opgenomen op 1 april 2013. Hey, Martijn. Hey, hallo. Pijn tweede paastag? Ja, het is vakantie. <laughs> ja, heb je, heb je gisteren lekker paasdiner uh, gehad? Een paas uh, lunch, ja, wat, wat zo goed als uh, uh, ontbijt en, en diner was. Maar, uh, Geen brunch, ja, zo... maar een uh, lunch, diner. Wat is dat dan voor ja, lunch? Het was, het was een barbecue, <laughs> wat? maar dan niet, maar, maar niet zo'n barbecue als je in Nederland denkt. Dat, ne, ne, uh, probeer ik dit jaar nog steeds te leren hoe je echt moet barbecuen. Maar daar is een barbecue, uh, dan ga je eerst met ze alle buiten staan. Uh, en het was iets van 13 graden of zo, dus zo warm was het ook niet. En dan ga je eerst alles op de barbecue gooien. En dat gooi je daarna allemaal in in een grote bak. Ja. En dan ga je naar binnen. En dan wordt het eten voorbereid. En dan gooi je alles wat op de barbecue lag nog even in de oven. <lacht> in Nederland gaan we gewoon naast de barbecue zitten. Ja. Weer of geen weer. Dus, hm. uh, nee. Maar ik heb wel veel gehad. Dus dat was dan wel... Een... <lacht> Gepaneerde hamburgers, saté, saus, maar tijdens het mannetje hoor. Precies, dan uh, is mijn dag weer goed. Oké, okay, ja, ik, ik, ik heb gelukkig, of ja, gelukkig dat is ook niet het juiste woord, maar uh, een deel van de, de, de, de, zeg maar, de familie van uh, de kant van mijn moeder. Die mm -hmm. wonen allemaal in Twente en daar hebben ze, gelukkig hoef ik daar niet op meteen met bazen, maar we hebben ze zo'n achterlijke traditie in Twente dat je dus met Pasen dus alleen maar eieren eet s'avonds. Dus daar bestaat het, cool. het avondeten uit. Uh, mijn tante vertelde dat ze naar um, hoe noem je dat? haar schoonouders ging, zeg maar. Hm. En die vrouw, dat is een groot gezin, zeg maar. Ja, mijn oom, of uh, aangetrouwde oom, die komt uh, uit een groot gezin. En die moeder dus had dus uh, 110 eieren of zo gekookt. En dan hebben ze met brood en zout, zeg maar. En, oh, echt? Ja, fucking stinken lijkt me dat, maar goed. En dan als een... toetje, toetje chocoladeieren. Ja, nou ja, dat is wel weer leuk, of in ieder geval leuk... Uh, voor die kleine kinderen is er dan, want er is dan, zijn dan van die paasvuren ook in Twente. Ik weet niet of het in Noord-Holland is, maar in ieder geval niet bij mij in de uh, uh, Zijn er van die paasvuren. En onderweg naar die paasvuren hebben die kinderen dan ook lampionnetjes. En dan moeten ze zoeken naar de verstopte paaseieren. Dus dat is al in het ja, schemer, zeg maar. Ja, dat vond ik vroeger ook. En dan uh, gaan wel alle paaseieren gaan in een grote en Die worden dan verdeeld onder de kinderen. Weet je wel dat niet het kind dat voorop loopt alle eieren heeft. En uh, de arme nichtje of zo achteraan die geen eieren heeft. Dat doen ze dan wel weer eerlijk. Mm. Maar dat soort dingen. En uh, nou ja, goed. Uh, ik had gisteren alleen een paas ontbijt, zeg maar, met familie. En uh, daarna weer naar huis. En uh, gisteravond nou, is... geen speciale dingen gegeten of zo. En vandaag ook niet echt iets, uh, okay. niet echt iets speciaals. Maar vandaag is natuurlijk ook uh, 1 april. Dus nu moeten we gaan uitzoeken wat wel en niet uh, uh, de grappen zijn van alle, alle grappig bedoelde dingen. Dus uh, ja. de ja. belangrijkste vraag. Is Windows 8 nou wel of geen grap? <lacht> Ja, ik ben er bang voor. Ja, precies. Hou maar je geld terug, jongens. Ik denk dat het heel serieus nee. is. Ja, inderdaad. Iedereen krijgt vandaag een downgrade. naar Windows Ja, Windows precies. zien Windows. <laughs> <laughs> jullie nou echt wat wij zo retarded waren... dat we twee verschillende dingen zo onduidelijk bij elkaar gingen kopiëren? Haha. <laughs> nee. nee, ik denk dat het helaas het meeste allemaal echt is. Uh, ik, ik heb nog geen, uh, geen tablet uh, April Fool uh, dingen voorbij zien komen. Nee, ik heb wat Google-diensten als uh, grapje voorbij zien komen tot nu toe. Ik vond zelf de correspondent.org, uh, die gisteren echt meteen om 1 minuut over 12, uh, toen ik op Twitter was, uh, uh, op zeg maar. En uh, ja, verder heb ik volgens mij nog niet echt iets grappigs gezien. Ik heb wel een beetje, uh, met al die social media en zo, is altijd, uh, nou bedoel ik dit, in dit geval vooral uh, uh, Google. Want op Twitter is dat wat minder uh, daarop ingericht, zeg maar, om te reageren op elkaars tweet. Maar op Google Plus zijn er allemaal van die slimmerikken die meteen onder iedere poster zetten... Oh, dit is een ene ene per heel grap. Kijk eens hoe slim ik ben. Ik ben er lekker niet ingetrapt. Oké, wacht even. je verpest even voor alle andere mensen die nog komen kijken... die er misschien wel intrappen. Sympathiek. Lul. Dus nee hoor, daar hou ik niet van, van dat soort lui. Maar voor de rest, ik denk dat ik zo meteen na die podcast... gewoon eventjes de computer op een ander scherm zet. En dan denk van, van... Hey, ik kijk morgen wel weer wat er voor een uh, leuk gedige gebeurt op internet. Precies, ja. Want hier krijg ik toch op Ik mail dat nu dat nu.nl nog geen in print heeft. Dat kon een van hoek die verzint wel al leuks. Ja. ik weet niet, misschien is D66 wil stations weghalen bij NS. <lacht> nee, ik zie het niet als in de app. Ik denk uh, brand in het centrum mogen ze inderdaad niet. Ja. Whatever. Ja, nieuw LCD scherm verspreidt geur vanaf specifieke punten? Ja, want dat is gestal. Ja, maar dat kan best wel een slechte grap zijn. We'll see. Niks bijzonders zitten zien. Moet je je voorstellen, dan kijk je naar zo'n YouTube-blogger en dan begint het naar zweet te ruiken, je scherm. Nou, op... <laughs> dat is een vieze smerige youtube blog Oké, oké. Hé, maar uh, uh, dus, uh, wij hebben beloofd vanaf nu geen 1 april-grappen uh, in, in die podcast te verwerken. Dat is geen nieuws, toch? Met uh, wat een grap is uiteindelijk. Nou ja, de, niet dat ik weet. Ik heb uh, niks uh, nieuws gezien, dus... Uh. Ja, oké, okay, maar dat lijkt me dan... Uh, dan kan je er voor de rest gewoon naar luisteren. Ja, nou, kom maar door dan met het nieuws. Want volgens mij heb ik deze week vrij weinig gezien wat uh, de moeite waard was. Nou, het zijn heel veel kleine nieuwtjes. Uh, in ieder geval geen, geen echt nieuwe producten gelanceerd. Of zo. Ja, wel eentje. Maar voor de rest uh, niet heel veel uh, heel bijzonders. Uh, wat ik wel opvallend vond, want ik had het niet meer verwacht... is dat Asus uh, de Petphone 2 in Nederland gelanceerd heeft. Die moet... Uh, Ergens half april in de winkels liggen. Ja, en dat ding is toch, wat, wanneer was het? Oktober vorig jaar gelanceerd. Dat is zes maanden geleden. En er, er is nu toch al de Petphone Infinity of zo? Ja, en uh, ik had het ook zo geschreven. Petphone 2 komt eraan. Maar ja, de opvolger hebben we al uh, gepresenteerd zien worden uh, een maand geleden. Toen kreeg je een mailtje van de ASUS. Nee, nee, nee. Verbeter, verbeter. Want de Petphone Infinity is een uitbreiding van het assortiment. Dat is een high-end model. En de Petphone 2 is een middenklasse model. Oké, okay, iets. Right, uh, Niks meer te maken. Uh, ja, wie gaat er nou nog uh, 200 euro uh, minder uitgeven voor een uh, apparaat dat, dat eigenlijk best veel uh, mindere specificaties heeft. Alleen het concept is hetzelfde van het weerapparaat. apparaat. Een beetje hetzelfde als de Transformer Prime versus Transformer Infinity verhaal. Ja, alleen was dat, was dat geen opvolger? Dat weet ik niet meer. Dat uh, weet ik eigenlijk niet, maar dat was ook toen vet snel op elkaar dat was inderdaad wel, wel een snel een opvolger inderdaad, maar dat was echt een duidelijke opvolger, dat ik echt een nieuw apparaat. Maar goed, vind ik in dit geval ook, ook uh, gedeeltelijk. Maar goed, die Padfone 2 uh, die komt er dus aan, uh, volgens mij is 799 euro, is nog steeds een bak geld voor een middenklasse, uh, middenklasse apparaat. Maar dan krijg je ja. toch een tablet, een telefoon en een toetsenbordok en alles voor toch? Uh, nee, geen toetsenbordok. Uh, tablet en telefoon alleen. Uh, en hetzelfde geldt voor die Infinity, die is 999 euro. Maar goed, hè, uh, wel, uh, laten we reëel wezen. Die pet van Infinity, wanneer die naar Nederland komt, uh, dat kan ook nog goed uh, vier, vijf maanden duren. Dus uh, we lopen gewoon zes maanden achter op de, op de wereldwijde lancering, laten we het zo zeggen. Nee. Maar goed, die komt er dus aan. Um, iets wat ik interessanter vond, is uh, dat Google, uh, of misschien niet Google, maar Nederlandse inkopers, hebben de Nexus 7 met 8 gigabyte uh, naar Nederland gebracht. Uh, dat was eigenlijk het eerste model wat in de Google Play Store in, in onder meer de VS, Canada en Australië volgens mij gelanceerd werd. En die zou alleen via de Play Store te koop zijn. Uh, maar die is dus nou ook in Nederland verschenen voor 189 euro. En dat is toch weer 70 euro minder dan uh, het, het 32 gigabyte model. Nou goed, als je dat opslaggeheugen niet nodig hebt, dat dus je doet alleen wat browsen en misschien wat kleine apps uh, downloaden, is dat uh, vrij weinig geld voor een uh, krachtige goede tablet. Ja. Prima deal, lijkt me. Ja, dat vond ik wel, uh, wel interessant. En uh, nee, goed, ik zag ook heel veel reacties voorbij komen op andere websites. Van ja, wie gaat er nou een 8-gigabyte model kopen? Het is allemaal puur marketing. <coughs> het zal waarschijnlijk meer zoiets zijn van. Uh, die hebben we nog heel veel liggen, Google. Uh, dus uh, wie ze wil kopen, mag ze nu opkopen voor, hmm. een, voor een schijntje. Ik denk dat het wel meevalt hoor. En ik bedoel, 16-gigabyte is inderdaad dubbel zoveel. Maar voor, voor, voor echt. Uh, uh, mensen die echt in die echte budgetmarkt aan het zoeken zijn naar een tablet, die mm -hmm. willen hem dus inderdaad hebben voor e-mail, Angry Birds, Wordfeud en uh, Twitter of zo, weet je wel, of Facebook vooral. Ja. Dan is er uh, volgens mij 8 gigabyte, kom je een heel end mee hoor. Ja. Het is geen luxe hè, je houdt niet veel over zeg maar, maar aan de andere kant, uh, je bespaart wel 70 euro. Precies, en je kan tegenwoordig veel dingen in de cloud kwijt, dus, uh, dus ik denk dat op zich dat dat voor uh, de meeste... En je moet er niet vergeten dat heel veel budget tablets, en dan hebben we het over de Argos, de Jarvik, uh, de Deserve en uh, whatever, die worden met 8 gigabyte verkocht, maximaal 16 gigabyte. Dus uh, op zich uh, is dat nog niet eens uh, zo, op, uh, zo opvallend eigenlijk. Maar goed, een mooi aanbod volgens mij alleen bij de Saturn en, en de Media -markt. Die hebben hem uh, liggen, als ze hem nog hebben liggen. Over budget tablets gesproken, of in ieder geval goedkopere tablets gesproken. Uh, deserve, of, of hoe, hoe spreken we het uit? Uh, deserve. You, you deserve. Deserve, Deserve. Dat is een goed. Nederlands bedrijf, uh, of niet ook, dat is een Nederlands bedrijf. Uh, en die zegt uh, twee tablets ontwikkeld te hebben, of ontworpen te hebben. En in China uh, hebben ze die laten maken en die hebben ze naar Nederland uh, laten overvliegen. En die heb jij afgelopen week getest. Oh ja ja, ja, ja, ja, ja. De deserve nog wat en nog wat. Een 10,1 en een 9,7 tablet. Uh, die review staat inderdaad op tablets magazine. en dan heb youtube.com/slash tablets magazine. Uh, nou ja, je hoeft er niet lullig over te doen of zo. Dat zijn gewoon pure budget tablets. Maar dat zijn hele decent budget tablets. En dat is op zich wel geinig uh, om een keer meegemaakt te hebben. Persoonlijk was ik wel een stuk meer fan van uh, de 9,7 variant. Omdat ik daar het scherm een stuk fijner van vind. Uh, mm. Dat is wel dan een 4.3 verhouding, hè, in plaats van de 10.1 variant die, die wat meer die uh, ja, widescreen Android verhouding heeft. Hè. Wat is dat meestal een 169, 1610, zo'n beetje. Uh -huh. ja. um, ik vond daar het scherm gewoon niet zo, niet zo goed op. Zeker niet in vergelijking met andere scherm. Maar dat zijn er redelijke uh, uh, decent dingen. Ze zijn van aluminium en glas gebouwd. Uh, ze zijn niet zo stevig als een iPad, maar ze zijn ook niet zo goedkoop als uh, een. Uh, uh, Iconia B1 aanvoelt of zo, weet je wel. Of een Argos uh, XS101 XST49. Ja, ik weet het allemaal niet meer. Maar het zijn echt, nee serieus. Uh, ik denk dat het leuk is om die review na te kijken van die apparaten. En uh, luister, als je in de markt bent voor een goedkope tablet, dan kom je, wat mm -hmm. mij betreft, gewoon veel en heel snel bij de Nexus 7 uit. En dan heb je daar als een alternatief uh, op een gegeven moment ook dan de Kobo Arc bij, wat zijn eigen sterke punten heeft. Uh, ik ben vooral fan over hoe stevig dat ding is en de kwaliteit van het scherm, wat ik gewoon erg goed vind. Maar ook uh, ja, die stevigheid, hè? ik weet niet of dat een woord is stevigheid, maar volgens mij wel, is gewoon niet te onderschatten. Hè? Want als je zo'n zo budget tablet koopt en je hebt toevallig twee van die kruimels rondlopen thuis. Mm. Dit zijn tablets die gewoon van een meter, anderhalve meter kunnen laten vallen zonder dat je daar echt risico hebt dat er wat mee gebeurt. Ja. ja, en dat is toch best wel fijn, zeg maar. Uh -huh. Maar dan kom je dus gauw bij die twee tablets uit, wat mij betreft. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die in principe wel een klein, of een goedkope tablet willen... maar 7 inch gewoon te klein vinden. Die gewoon graag naar een wat groter formaatje gaan. En uh, ja, heel opvallend, maar dan komen toch dan die deur... die servers heel hoog op de lijst te staan, wat mij betreft. Uh -huh. en, uh, uh, maar is dat... Uh, ik heb er mezelf nog nooit één in de handen gehad... Uh. Maar Android op, op een 4 bij uh, 3 beeldverhouding, wat is daar nou echt het grote nadeel van? Nou, is Android, is het besturingssysteem daar niet op ingesteld of zijn de apps? Het, is, het zijn soms de apps. Kijk, uh, sinds een paar generaties, anderhalve generaties, zeg maar, is Android ook wat beter geworden als het gaat om scaling, zeg maar, van die apps. Dus er zijn ook een hoop apps die wel gewoon prima werken hoor in die 4.3 formaat. En desnoods zouden uh, uh, ze zou dus als fallback volgens mij kunnen hebben... dat je gewoon net zoals dat je film kijkt op een 4.3... dat ze black bars zouden kunnen gebruiken. Ja. Uh, maar er zijn ook apps die gewoon een beetje raar uitgetrokken gaan zien. Uh, een van de voorbeelden was bijvoorbeeld uh, de KPN app om tv te kijken. Digitale televisie. Ja. Daardoor klopt de uitleiding gewoon niet meer. Dus dan heb je bijvoorbeeld die televisie... en dan daar in die televisie zit dan... In de televisie-app zit dan onderaan zit er dan een balk met uh, gidsinformatie... Hè, zodat je kan kiezen welk programma je wil gaan kijken... Uh -huh. Maar doordat dat dan niet helemaal netjes uitgerekend is of goed ingesteld is, dan heb je dus zeg maar, de, uh, de containers voor die informatie. Hè? Dus gewoon een lichtblauwe en dan daarnaast weer een ander blokje lichtblauw. Zeg maar. maar de tekst staat er een halve centimeter doorheen zeg maar, aan de verkeerde kant. Okay. Uh, een, een voorbeeld. Hè? En uh, luister, het gebeurt niet superveel en uh, zelfs als zou het gebeuren, dan is er misschien ook nog wel mee te leven. Uh, zoals ik ook in de review heb gezegd, ik zou er dan liever daar mee leven dan met een slechter scherm. Ja. Uh, want ik denk gewoon dat die budget tablets vooral gericht zijn op mensen die willen e-mailen, browsen en dat soort dingen. En uh, you know, jij hebt wel uh, genoeg ervaring met een 4.3 beeldverhouding bijvoorbeeld op je iPad mini. Mm -hmm. Als je dat vergelijkt met de, de browservaring op je Nexus 7, ja. uh, is dat gewoon duidelijk een geschiktere. Het is gewoon, je krijgt gewoon veel meer van een website in beeld, op een, op veel meer op een manier ook waarop je die website kent zeg maar, van je browser op je computer. Mm -hmm. En uh, hetzelfde geldt voor boeken lezen en e-mail en dat soort dingen. is gewoon een fijnere ervaring, zeker wat mij betreft. Nou, nee, daar heb je inderdaad het punt. Het is met me het voor gebruikt. Uh, voor films en, en uh, video's kan ik me voorstellen dat 16 bij 9, 16 10 geprefereerd wordt. Maar ja, goed. Ja, ja, ja ik <laughs> denk het niet. Ik denk het niet. Nee, ik niet, in ieder geval. En sure, het heeft wat voordelen. Alleen, um, ik, ik, ik denk dat ik uiteindelijk hè, persoonlijk en ik. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen gewoon meer uh, e-mailen, browsen en uh, dat soort dingen doen... ...dan dat ze echt daadwerkelijk films aan het kijken zijn. Ja. Agree. Oké, okay, nou cool. Uh, en, en dat verschil in scherm, dat heeft waarschijnlijk gewoon te maken met inkopen... Uh, ...dingen die over waren van de iPad 2 of zo. Dat, dat weet ik niet en daar ga ik niet, niet verder heel erg over speculeren. Dat maar zit, ook geen fucking Nee, bedoel, maar dat het is, het het is wel niet beter. Die ja. jarfic die er op een gegeven moment was, was ook een 4.3... ...was ik er overigens ook redelijk positief over... Uh, overigens wint die DSurf uh, hands down van die Jarvik hoor. Dus ik uh, zou ja. die Jarvik eens niet meer kopen. Ja, uh, dat waren volgens mij toen wel afgekeurde iPad 2 schermen. Maar of ik bij D-surf ook zo is, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Oké, okay, cool. Nou ja, goed. Twee leuke tablets om, om rekening mee te houden. Waar ze te koop zijn, is, is de grote vraag. Uh, <laughs> ik heb ze nog niet kunnen vinden. Maar goed, ik heb uh, net gelanceerd. Dus die moeten waarschijnlijk uh, de grotere ketens verschijnen. Als je toch wat meer high-end wil en je wilt productief werken, je wilt dus een keyboard hebben, je wilt uh, uh, uh, meer dan 500 gigabyte aan opslagruimte, noem maar op. Dom. Een zakelijke machine bedoel je? Een zakelijke machine, ja. Dan kun je gaan voor de Aces Transformer Book. En zoals we van Asus inmiddels gewend zijn, we hadden het net over de Padfone 2, is het ongeveer uh, drie of vier maanden na de lancering en uh, twaalf maanden na de eerste aankondiging. ...verschijnt het Transformer Book ook in Nederland. <tiek> en dat is best een interessant apparaat, want uh, het, het, uh, dit is een, zoals de naam zegt, Transformer Book... Dan, ...dan moeten we denken aan de transformer series hè, de Android-series met de keyboard-doc. Uh, um, en dat, dat, dat is het eigenlijk gewoon. Het is, het is een Transformer, maar dan op Windows 8. En, en die heeft een aantal unieke features... Zoals bijvoorbeeld een full HD display van 13,3 inch. Ja, ik wou net zeggen, het is wel 13,3 inch hè? Ja, het is wel een stuk groter Pfft, inderdaad. En in het uh, keyboard dock heeft Asus uh, naast gewoon een batterij zoals we kennen. Waardoor je volgens mij 8 uur moet kunnen werken. Uh, een, in, uh, een harddisk ingebouwd van 500 gigabyte. En die harddisk is alleen te gebruiken wanneer het dock aangesloten is vanzelfsprekend. Dus je hebt in de tablet zelf uh, volgens mij 64 of 128 gigabyte. En dan heb je daarnaast... In, ...in het dock nog, uh, nog 500 gigabyte. En dat is wel een unieke feature... ...die we volgens mij voor het eerst zien. Maar goed, daar betaal je ook voor... ...want je betaalt er in totaal 1399 euro voor. En dat is voor, uh, volgens mij zelfs... ...de goedkoopste variant... Uh, ...met uh, Intercore i5 processor... ...en dan krijg je dan alweer 4 gigabyte... ...darmwerkgeheuk en uh, noem maar op. Ja. Het is wel echt een, een high-end ultraboek. Ja, het blijft wat mij betreft gewoon een ultraboek ...die toevallig ook nog eens een keer... ...je scherm los kan tre trekken... ...zodat je een keer tablet kan gebruiken... Ja. Uh, ik zie het niet echt een tablet uh, uh, marktapparaat zeg maar maar desalniettemin een super interessant apparaat op zichzelf want uh, ik denk gewoon dat die vormfactor, of je nou wel of niet dat scherm ooit lostrekt uh, een Ultrabook met een touchscreen okay. uh, dat dat toch uiteindelijk nu wel een beetje zo naar de eerste golven van uh, allerlei windows 8 hardware die wij wel zelf hebben getest en gezien en ge gebruikt dat blijft voor mij nog steeds de uh, meest interessante vormfactor. Ook in dat verlengde heb ik uh, geregeld dat volgende week een uh, Acer S7 volgens mij heet zo'n ding. Uh -huh. Ook een Ultrabook zeg maar, ontvangen met een touchscreen en dan kan je dat scherm er niet los van. Nou ja, jammer de bammer. Maar uh, ik wil graag toch eens een keertje daar wat meer mee spelen en wat langer gebruiken om uh, dat, ja, jij merkt het volgens mij ook we, in, in de vragen die we krijgen, lijkt dat toch veel vaker de ideale oplossing dan inderdaad een 10,1 inch uh, Tap RT of weet ik veel wat voor een apparaat. Ja, ja maar ik vind het wel apart, want heel veel uh, of eigenlijk alle fabrikanten zien wel het, het, uh, iets in convertible slash hybride dus dat je het, het, het display ...of os kunt halen of zo kunt draaien... ...dat je dat mm. tablet kunt gebruiken. Maar wat jij net zegt is, is wel zo van... ...gebruik je dat serieus wel? Ja, Want, ik weet niet in ieder geval... Nee, maar wat, wat is dan die gedachte daarachter? Achter al die... Een, li van de... een, li een dat lijstje. Dat dat een lijstje dat je dat kan zeggen, dat je dat kan... ...het is een beetje de NFC, zeg maar. Oh, mijn telefoon heeft NFC, dus mijn telefoon heeft... één vinkje meer op het vergelijkende lijstje. En als je vraagt hoeveel NFC heb je gebruikt... ...dan zeggen mensen, wat... Ja, maar NFC, NFC zie ik meer als van, oké, okay, dat, uh, dat komt nu pas breed beschikbaar, want nou beschikken alle tv's en cinema systemen ja. over NFC. En dan kan ik me voorstellen, je, je tikt je telefoon tegen je televisie aan en al je content verschijnt op. Oh, sure. Op papier is het een super toffe, toffe, toffe, zijn er toffe functies van en zo, en er zijn ook wel een paar praktische applicaties ondertussen beschikbaar, maar... Niet echt heel veel. En ik zeg ook niet dat dat nooit kan komen. Maar jij vroeg van waar komt het dan vandaan om dat toch maar te doen. Zeg maar elke mm -hmm. die comfortables. Ik denk dat dat het gewoon is. Omdat dat dan lekker bekt in de marketing en in, ja, de, precies, maar, in maar, de lijstjes. Maar ik zie dat niet iets dat je zeg maar in de toekomst meer zult gebruiken of minder zult gebruiken. Dat is, dat is wat jij zegt. Iets wat je hebt. Maar wat je eigenlijk nooit zult. Dat de meeste mensen in 99% van de gevallen niet zullen gebruiken. Ja, ik, ik weet het niet. Misschien... Uh, <coughs> Wordt dat ook wel meer gebruikt in de toekomst hoor. Het ligt ook misschien een beetje toch aan generaties. Wij zijn toch nog wel uh, van de generatie die gewoon gewend zijn aan een toetsenbord. En een, een laptopvorm. Oh ja, en uh, uh, wie oh, weet zou mijn inch, neefje ja. van 11 Die vindt misschien een, een, een toetsenbord wel gewoon een enorm ouderwets ding. Waar hij niet begrijpt waarvoor dat nog nodig is. Als er gewoon een glasplaat is waar je op kan rammen. Precies, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar het feit blijft dat, jij, dat hij ook een 13,3 inch tablet heel lastig in zijn handen kan houden en dan ook noemen. Ja, zeker als elfjarige binky inderdaad. Dan zit hij zo met zijn armen breed uit zo, bap. Al zou ik dat keyboard eh, niet eens zo meer nodig hebben om te tikken, is het als standaard toch nog wel noodzakelijk. Ja, nee, ja, nee maar je hebt ook gelijk hoor. Het, het, het, is, een, het is een beetje een, een, een productgroep uh, die volgens mij als ze al in redelijke getalen verkocht worden, dat mensen dan toch vaak gewoon alleen maar gebruiken in combinatie met het ding en misschien eens in de... Nou, we zou dat zijn, een week, twee weken, een keertje lostrekken om een beetje Fruit Ninja of zo te spelen. Uh, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op. Ja, inderdaad. Maar goed, we'll see. Um, misschien dat, uh, dat uh, het blijven toch denk ik de kleinere tablets die, die met name als tablets gebruikt worden. En uh, nou goed, dat, dat, dat ziet Microsoft denk ik ook en dat zien de hardwarefabrikanten ook. Dus die hebben gezeurd bij Microsoft van maakt dat Windows 8 nou eens compatible met kleinere apparaten. En uh, dat gaat Microsoft doen. Uh, dat, wat, dat stond eigenlijk al wel een beetje vast. En met de Windows Blue komt de ondersteuning voor kleinere apparaten. En uh, Microsoft heeft nou ook de, de hardware vereisten of eisen uh, voor specificaties aangepast op de website. En daar, sta, daar stond eerst minimale resolutie van 1366 bij 768 pixels. Om het Windows 8 logo te mogen draaien, uh, te mogen hebben. En dat is nu veranderd naar 1024 bij 768, geloof ik. In ieder geval iets in die richting. De meest gebruikte resolutie voor 7-inch tablets, 1024 bij 600. Maar het is wel raar, want ik heb op dit moment een Elite Pad 900 liggen hier. Ja. En die, die voldoet dan niet eens aan die eisen. En nee, die is die gemaakt die voordat... Geen, geen Windows 8 logo, denk ik. Nou, heeft gewoon Windows 8 erop staan. Dus uh, of er dan een logo op zit, dat weet ik niet. Maar... Ja, weet je, wat het, weet je wat het is dat... dat uh... Om het te, uh, Ik weet niet precies wat het verschil is, dat zou ik moeten uitzoeken, maar het, het, het zichtbare verschil is dat ze het niet mogen promoten met Windows 8 in de zin van logo, Windows 8 erop, sticker op de, op de doos, dat soort dingen. Microsoft wil daar niet zijn visitekaartje aan, aan verbinden, zeg maar. Wauw, dat niet en nu willen ze dat kennelijk wel. Ja, nu willen ze dat wel en nu maken ze dus ook uh, bekend dat ze... Voor kleinere tablets die ondersteuning gaan bieden. Met het grote voordeel dat er dus nu nog meer differentiatie is met functies die wel of niet werken op het apparaat wat je wel of niet koopt. Nou, ik denk dat ze dat wel uh, uh, beter verwerkt hebben in Windows Blue, de update. Want uh, die oude SnapView zoals we die kennen, hè, applicaties naast elkaar draaien, wordt vervangen door een nieuwe SnapView. Waardoor het ook op kleinere apparaten mogelijk is, waaronder die ElitePad die jij hebt. Oh, wel? Ik dacht ja. juist dat... dat die... oké, okay. ja, okay. Dus dat moet mogelijk worden op alle apparaten, ook op 7-inch apparaten. Oh, oké. Okay. Dus dat, dat trekken ze dan wel weer gelijk. Belangrijk vind ik de vraag, van ja, hoe gaan ze dat oppakken met die desktop-interface? Want die moet je excluderen, die moet je weghalen, dat kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat je op zeven 7-inch tablet nog toegang hebt aan een de desktop-interface. Ja, ik weet niet. Wie weet, kan je het op een gegeven moment stellen, is het zo in dat de desktop-interface... Uh... Misschien kan je dat dan uitzetten in de settings, maar misschien, kijk, een oplossing zou eventueel zijn dat ze de desktop interface alleen maar zichtbaar maken op het moment dat je een HDMI-kabel verbonden hebt. En dat, dat je dus een meer resolutie te zien hebt. Beetje zo. ubuntu achter? Ja. ja. Ja, zoiets inderdaad. Dus dat zou eventueel een soort tussenweg kunnen zijn. Ik maak een grapje over nog meer differentiatie, maar grappig is dat natuurlijk niet, want dat, dat is dus wel een van de vragen die dat meteen oproept, zoals je gewoon goed zegt, inderdaad. Ja. Dus we, dus we zullen dat wel weer zien hoor, van, uh, van uh, de, uh, hoe, hoe dat gaat lopen, zeg maar. Ja, want Microsoft heeft uh, half juni de beeldconferentie uh, gepland staan. Dat is volgens mij voor ontwikkelaars, die komen allemaal samen met Microsoft en gaan kletsen. Um, ja, en de verwachting is dat men, of Microsoft dan in ieder geval een beta-versie beta lanceert van Windows Blue en wellicht ook... Uh, de eerste kleinere tablets toont. Misschien zelfs wel een Service tablet van 7 inch, of 8 inch Heel simpel, hè. Gewoon, uh, voor de gewoon normale, gemiddelde consument, denk je dat het dan als er 7 inch Windows 8 tablets uh, beschikbaar komen, dat dan die uh, populair zullen worden? Of is het, want in mijn beleving is het nu al zo van. Uh, Eigenlijk als je een 10-inch tablet wil hebben, ga dan gewoon alsjeblieft kijken naar iOS of Android. Mm -hmm. Als je naar de 13 of 11-inch gaat, dan wordt Windows 8 wat interessanter... omdat je dus dan een, re een redelijk decent formaat toetsenbord erbij kan krijgen... of uh, uh, een beetje ook de productiviteitsappen in de desktop-interface beter kunt gebruiken... om, het er gewoon, uh, om het je gewoon kan zien, zeg maar, weet je mm -hmm. op, op het scherm. Op het moment dat je een in 7 Windows 8-tablet gaat introduceren... en stel dat ze dat kunnen doen voor 300 euro of 250 euro... blijven het dan nog steeds niet zo dat wij staan te roepen van... kijk, alsjeblieft, gewoon eerst naar de Nexus 7, iPad Mini, Kobo Arc, whatever? Ja, voor, voor, ons, uh, voor onze hardcore tussen gebruikers... of in ieder geval mensen die er verstand van hebben... Uh, moet Windows zich eerst, be eerst bewijzen. Wij zullen dat nooit, uh, zoals altijd, meteen aanraden. En zeker de naar de ervaringen die we hebben met de huidige Windows-apparaten... Voor ons moet ze eer bewijzen. Ik denk dat Microsoft wel een heel groot voordeel heeft dat men, en dan heb ik het over de, de gemiddelde consument die uh, misschien twee dingen van tablets weet, uh, Windows kent. En uh, ja. Windows ja. beter kent dan iOS en Android. En in een winkel als de mediamarkt... gewoon op een zaterdag naartoe gaat van... Ah, we kopen een tablet. Is, uh, leuk voor, uh, voor ons, voor de kinderen, voor jou. Oh, maar jij hebt toch ook een Windows PC? Uh, zegt de een tegen de ander. Ja, dat klopt. Nou, dan nemen we toch een Windows uh, 7 tablet. Of Windows ja, uh, ja. 7 tablet. Maar dit is aflevering... Uh, wat is het? 75, 76 of zo van de podcast? Ja. En dat had een prima argument geweest... bij de eerste 2, 3, 4, 5, 6, 7 tot 10 afleveringen. Uh, dus uh, let's zeggen, twee uh, jaar geleden... Want ondertussen <laughs> ja, uh, is Android en iOS denk ik wel bijna net zo bekend als Windows. Misschien zelfs nog wel bekender dan Windows. Omdat alle smartphones en alle uh, uh, apparaten die mensen gewoon de laatste 2,5 jaar hebben gezien in winkels. En hebben gezien bij vrienden en familie. Gewoon draaien op Android of iOS. Jawel, jawel. Maar... En Windows 8 lijkt niet meer op Windows 7. Dus zo heel bekend nee, ja. komt het ook weer niet voor. Dus dat is een beetje een, dat wel een, een dat argument denk... wat ouder is. Ja, maar ik denk dat voor, voor veel mensen toch nog wel geldt. En al, stel dat argument zou niet meer gelden, dan heb je toch nog steeds. Uh, dan zou je nog steeds kunnen zeggen dat Windows in ieder geval op, op, het, op, hetzelfde, op dezelfde hoogte staat als, als Android en iOS. Dat mensen uh, niet zien van: oké, okay, Windows op 7 en is dat het wel? Ja, het is, die, is geen die Linux denk, of tizen ja. inderdaad. Maar hm, ik ja. weet niet. Maar wat ik denk, wat denk ik belangrijk uh, belangrijk keurigheid gaat zijn, is dat. Ik het niet zie gebeuren dat Microsoft of welke andere hardwarefabrikant... dan ook 7-inch of 8-inch tablets voor 250 of 300 euro in de markt kan zetten. Want je hebt Windows, uh, dus dan, wil je waarschijnlijk, dan heb je waarschijnlijk ook gewoon een USB-poort nodig... en een HDMI-poort. <coughs> uh, <coughs> die kun je bijna niet weghalen, want daar is Windows een beetje op ingespeeld. Hè? Dat is het hele idee van Windows. Uh, aan de andere kant, misschien nog een belangrijk argument... Met een 8 gigabyte of 16 gigabyte... en misschien zelfs 32 gigabyte. Ja, maar te zeggen, 8 en 16 kan niet eens... want dat ding is 20 gigabyte Precies. alleen al. En wat, wat zijn nou juist degene, de, de, de, de specificaties... waar men altijd de prijs echt... bijna mee verdubbelt... of in ieder geval 100 tot 50 euro hoger zet? Dat is het opslaggeheugen. Ja, ja. Dus als jij dan 32 gigabyte minimaal in moet zetten... Dan, dan, en dat voor 250 euro... ja goed, de Nexus 7 kan het. Maar goed... Tel daarbij op dat Microsoft ook nog eens licentiekosten vraagt. Ja, ja maar het verschil tussen de prijs van de Nexus 8 en de Nexus 16 is ook gewoon 70 euro, hè? Ja, nou ja, precies. En, en, Microsoft, en, en Google heeft natuurlijk de... de, de de mogelijkheid om, om die 7 tegen, tegen, tegen kostprijs, nou ja, een beetje tegen kostprijs hè, laten we op houden, in de markt te zetten. En eh, dat zie ik een Acer of een Asus of een HP niet doen. <laughs> dus uh, it, it, er zijn nogal veel uitdagingen om Microsoft en, en andere fabrikanten om überhaupt betaalbare 7-in-stablets in de markt te zetten. Want het heeft volgens mij geen nut om een 500 euro of 450 euro kostende 7 in stablet op de markt te zetten. Nou duidelijk, we hebben er weinig vertrouwen in dus. Ik zie het nog niet helemaal gebeuren. Nog andere kleine nieuwtjes. iPad mini. Uh, uh, vond ik wel opvallend. Dat zag ik gisteren verschijnen dat uh, de, de Amerikaanse pat, uh, patentenbureau, of hoe noem je het, had uh, de, de, de, de aanvraag van Apple afgewezen voor een handelsmerk van de iPad mini. Uh, Apple heeft nou, dat vind ik niet raar eigenlijk. Dat verbaast uh, me niks. Nou ja, de, ik bedoel, ik, iPad ik is een beschermde... Dat weet ik helemaal niet hoor. Ze Apple meestal krijgt wat ze willen. Ik vind gewoon. Uh, ik vind de, de verbazing verbaast me meer dan dat het afgewezen wordt hoor. Uh, ik bedoel, iPad uh, iPad is zeg maar gewoon een beschermd handelsnaam in, in Amerika. In China dan niet. Maar goed, laten we zeggen bijna wereldwijd. En uh, die toevoeging die daarachter staat, dat is denk ik gewoon bijna irrelevant. Dus ze hebben toch ook niet iPad 2 als aparte handelsnaam weten te, te blokken. Of iPad 3. En hetzelfde geldt voor een. Uh, uh, Fort Focus is een beschermde handelsnaam... maar de Fort Focus Sport is, ge dat is gewoon een toevoeging. Ja. En, uh, dat ik is wel bedoel... een product. Weet ik niet. Uh, ik, uh, het, is een, het is een kleinere iPad, maar het is nog steeds gewoon een iPad. Maar ik vond en... het meer opvallend omdat de iPod Nano wel beschermd is bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet. Dat uh, dat is, dat in, in zoverre is het misschien dan opvallend, maar in het algemeen denk ik niet dat het zo heel erg opvallend is. Uh, het is ik vind het dan misschien nog meer opvallend, inderdaad dat de Nano wel een aparte merksnaam is. Maar ik ben dan niet zo over, oh, oh, nou, de iPad Mini, de handelsmerk is afgewezen. Oh, nee, nee, nee. En ik zeg ook niet dat jij dat was hoor, maar ik heb het gewoon over het algemene internet en dan zit zo'n... Uh, Jim Dawrimp op Loop Inside die vindt het belachelijk. En allerlei lui Twitter vinden het belachelijk. En ik zie niet zo heel erg waarom het belachelijk is. Ah, nee, ik bedoel, het... De belangrijke deel van die merknaam is gewoon afgeschermd. Ja, ja, precies. En alles je mag wat je er samen zet, gebruiken. Boeit niemand, zeg maar. Nee, precies. Ik zeg. Je mag het toch niet samen gebruiken. Dus of het nou alleen of uh, samen is, maakt niet uit. Nee, en als, uh, uh, als uh, Nexus uh, graag Nexus Mini wil noemen, uh, niemand die dan daardoor in de war raakt, lijkt mij hoor. Nee, ik. Uh, nee. <laughs> Ja, ze vinden het een beetje bullshit. En kijk, uh, uh, ik vind het ook niet raar dat Apple het heeft aangevraagd hoor. En dat ze dan misschien niet gelijk krijgen, dat is dan maar jammer voor ze. Maar we hebben het wel eens vaker over gehad. En het is Apples verantwoordelijkheid. En net zoals het Samsung en Asus en Google's en weet ik van wie zijn verantwoordelijkheid is. Om gewoon zoveel mogelijk patenten, handelsnamen, merknamen, octrooien, eh, eh, trade dressen en dat soort dingen te laten optekenen. Om je te beschermen. Want we leven gewoon in een wereld waar dat gewoon belangrijk is. Omdat we oorlog tegen elkaar voeren in, in dat opzicht. Ja. En net zoals dat het, dus, eh, het misschien niet sympathiek is dat Apple eh, een, een pinch to zoom of whatever probeert eh, af te schermen. Uh, ze zullen het wel moeten doen, omdat je anders wordt jezelf word je, uh, gereept op een of andere 3G-patenten door de, de andere partij. Of mm -hmm. wordt je gereept op uh, uh, het herkennen van uh, een telefoonnummer door weer een andere partij, weet je wel? Ja. Dat, dat het automatisch een linkje wordt. Dat is nou eenmaal zoals het is. En, en mensen lijken te vergeten dat uh, die hele grote bedrijven niet zitten te bedenken van... Oh, hoe kunnen we uh, Jantje, Pietje of Klaasje in... Uh, in lukjebroeken ergens uh, kunnen, we, kunnen we een beetje naaien. Nee, die zijn van... wow, we zijn een van de grootste technologiebedrijven in de wereld. Hoe kunnen we onze business beschermen... zodat we onze business kunnen blijven uitvoeren... en onze verantwoordelijkheid tegenover de markt... de aandeelhouders in die markt... en uh, eh, ons, ons personeel ook onder andere. Hè? Van hoe kunnen we zorgen dat we die business beschermen... zodat we morgen allemaal nog wat brood kunnen eten? Mm -hmm. En natuurlijk eten ze bij Apple luxe brood zeg maar. <laughs> Als ze al brood eten. Ja, yes. overigens, hè, ik bedoel, we hebben natuurlijk tien namen die we kennen van Apple, hè, de, de, de echte boven-management-top. Ja. Maar het is niet zo dat um, uh, uh, een middelmanager bij Apple gewoon miljoenen en miljoenen en miljarden verdient, zeg maar. Hè. De mensen die heel lang bij Apple in dienst zijn, die hebben dan op een gegeven moment van die vested aandelen, net zoals dat bij Google is en net zoals dat bij Yahoo is. Maar het is niet zo dat... Um, uh, de, de Apple Store manager van Amsterdam in een Aston Martin rijdt omdat hij nou zo enorm veel uh, verdient hoor. Bij Apple, ik heb geen idee dus dat dat. Uh, als jij het zei, ik, uh, ik zou uh, best bij Apple willen werken. Volgens mij verdient dat best wel goed. Hoor. Ik ben tegenop ten opzichte van een uh, gemiddelde andere baan. Ja, nou ja, nou, ik denk niet dat dat per se heel slecht verdient... maar het, is ook niet, het, is geen, het zijn ook geen Google-tarieven... en uh, dat is misschien wel een probleem van Apple... Hè? talent aantrekken en talent vasthouden. Uh, daar is de laatste tijd ook wat meer over gezegd... dus dat is niet per se origineel vanuit mijn uh, ogen bekeken. Maar stel nou dat je dus inderdaad een hele goede developer bent... Hè? met uh, originele ideeën en dat soort dingen. Maar waar wil je dan liever werken? Bij Yahoo, Google, Microsoft, Facebook of bij Apple... Apple heeft namelijk als grootste voordeel voor Apple het bedrijf... maar als grootste nadeel voor alle medewerkers... is dat Apple's sterke kant is... we concentreren ons op een paar producten... die gaan we op zo'n best mogelijke manier gaan we die in de markt zetten... met de best mogelijke gebruikerservaring... die wij als top van de ontwikkeling... en top van de management zeg maar, bepalen... Maar als jij een leuk idee hebt, heb je daar niet veel ruimte voor binnen, binnen Apple, ja. weet je wel. Dat jouw idee een idee wordt, zeg maar, dat is, ligt helemaal niet zo voor de hand. Bij Microsoft waren er de twee, Jay Allert en nog eentje, die op een gegeven moment gingen, gingen lobbyen. Van, hé, hey, is het niet leuk als we eens een keer een, een computer gaan maken, een, een spelcomputer? Ja. ja. Dat weet ik niet. En dan op een gegeven moment zijn ze zo ver door de pitching, door zeg maar hè, het verhaaltje houden aan steeds een hogere manager, dat ze daar op een gegeven moment de controle over hebben gekregen. En Xbox is nu een van Microsoft's. Is grootste successen. Uh, bij Google, dat is de laatste jaren wel wat veranderd, hadden ze altijd die 20% regeling hè. Mm -hmm. Van je werkt 80% van je tijd werk je aan Google Crap. En de rest doe je onder Google vlag, mag je aan je eigen rommel werken. Nou ja, goed, sinds Larry Page is dat wel weer aan het veranderen. Uh, maar dat zijn de plekken waar je als creatieverling, supergoede ontwikkelaar of uh, product guy of whatever. Uh, waarschijnlijk liever wil werken, omdat je kans hebt dat je dan met je eigen. Eigen ideeën verder komt. Bij Apple stand dat ik een heel goed idee heb om iets aan die iPhone te verbeteren. En ik heb de kans om een of andere uh, lage of middelmanager te worden bij Apple. De kans dat, dat ze wat bij mijn idee doen is gewoon nul, zeg maar. Tenzij ik toevallig de assistent van Johnny Ive kan worden, dan heb je misschien invloed, maar dan nog lijkt me dat heel erg beperkt. Nee. Ja, nee, inderdaad. Er, er, er, er ligt gewoon, denk ik al, een, een redelijke lange, term, of een relatief lange termijn strategie waar men eh, vrijwillig vanaf afwijkt Dat is ook en dus, en de sta, de, dus de strength, zeg de... maar. Zeker, dat zeg ik, hè. Het ja. is het, het, een van de grootste voordelen als het gaat om Apple als, als bedrijf. Mm -hmm. Het is wel een van de grootste nadelen als het gaat om Apple als werkgever. Ja, nee, inderdaad. Agree. Allright, wat hebben we nog? ja super interessant BlackBerry ja <laughs> nou ja, goed daar gaan al <laughs> ik volg het maanden, niet echt meer maanden geruchten over uh, ik vond het wel vallend vallend uh, niemand zegt dat het echt waar is maar er is een roadmap uitgelekt en die leek als vaak uit uh, waarop we een, uh, een tablet en een fablet uh, terugzien in het derde kwartaal van 2013 zou uh, BlackBerry een, een eerste BB10 eh, tablet op de markt brengen. En in het vierde kwartaal of het eerste kwartaal van 2014 zouden een, een soort van fablet volgen. We kunnen er hey, niet heel die, veel. Die z 10 of zo, hè? Ja. Dat is toch een smartphone? Ja. Die draait toch al Blackberry 10? Ja. Oh, oké. Okay. Dus, we, dus het, het is niet nieuws dat Blackberry 10 is uitgelekt, maar het is meer zeg maar Blackberry 10 voor tablets of zo. Nou, de, niet zozeer dat Blackberry 10 heeft er eigenlijk vrijwijk mee te maken Dat is het enige eigenlijk, wat we zeker weten waar het product op zal draaien. Uh, het is meer van, oké, okay, er zijn dus nu twee smartphones, de Z10 en de Q10, aangekondigd. Um, waar blijft die tablet? En die roadmap laat eigenlijk de eerste mij oh. zien. Okay. In het derde kwartaal zien we de eerste tablet verschijnen. In het vierde kwartaal de eerste fablet. En dan zien we in kwartaal 2 van 2014 zelfs <güls> nog een tablet uh, ja, uh, met toetsenbord. Wat ben benieuwd hoe dat eruit <laughs> <Nice>. gaat zien? <laughs> Dus, uh, nee goed, dat gaan we wel zien. Het uh, is geen bevestiging of zo. Dit, dit, dit had ik zelf ook in elkaar kunnen zetten. Dus uh, we'll see. Voor de rest uh, weinig bijzonders. En ik merk dat het heel erg stil is op Twitter. Dus uh, voor ons uh, wordt het ook een kort dagje, denk ik. Mensen zijn goede grappen aan het bedenken. Nou, dan moeten ze maar opschieten. Want... Ik zag net wel uh, in de Google Live stats van de bezoekers op de website... dat uh, er 41 bezoekers uh, van de International Space Station waren. Ik zeg het ook, ja, niet bij ons, maar ik zeg het wel, ja. <laughs> ik zag al voorbij komen. Ik heb daarna wel de live -stad van ons even geopend, maar daar stond het inderdaad niet. Maar oké, ja. oké, okay, okay, die was wel een beetje grappig. Ja, dat vond ik wel leuk. Goed, we okay. zien dat Google uh, veel geld besteedt aan uh, Easter eggs in ieder geval en in april grappen. Bullshit! Fantastisch. Dat is het bedrijf wat de Google Reader afzegt, omdat het niet uh, bij hun core business uh, hoort, zeg maar. We, maar we doen wel Google Keep, Google, whatever, Google, uh, YouTube, uh, weet ik. Had je ook gezien die van YouTube? Dat, is, dat ging stoppen. <laughs> ja, die is zo ja. flauw. <laughs> zo flauw, oké. Komt erbij ja. Ja, maar ik ook, oh, we kunnen geen films meer uploaden. Hey, uh, mensen kunnen jou volgen waar? Uh, Twitter.com, tabismagazine, tabismagazine.nl, YouTube.com, tabismagazine. Nou, dat klinkt me redelijk compleet. Ik ben Sam Rijver. Je kan me volgen op twitter.com/slash samrijver of gewoon op tabletsmagazine.nl. Yes. Tot de volgende week. Tot volgende week.